Ik zou graag willen vertellen waar je is gebeurt met ons. Ja, ik spreek, ik spreek Nederlands. Ja, ik spreek goed Nederlands. Ik woon al 18 jaar in België en ik heb geen papieren of niks. Ik heb hier mijn vrouw is Belgisch, mijn kinderen zijn Belgisch. En ik, ja, alo, ja. En ik zit hier voor niks eigenlijk. Ik zie, wij zijn hier opgesloten voor niks. Ik heb hier twee kindjes en ik heb mijn vrouw hier. En ik mag hier niet reis komen. Ik weet niet waarom, We zitten hier op. slot. We kregen een verwandeling of eten. We kregen alles reis. Maar mijn kinderen wonen in Amperge. Ik zit hier al maand en tien dagen. Ja, daar is een advocaat, maar die willen me opsturen. Dus maandag nu geven me voor mij een, een, een gebukt. En een reis voor met de patroneren naar Joegoslavië. Ik kom van Servië. En ik woon al, al 18 jaar in België. En ik ben op school geweest en alles. Ja, ik heb mijn kind herkend en alles op gemeenteis in Antwerpen. En mijn vrouw in Antwerpen, ja. En was echt mijn advocaat hier. Op. Dus niks. Geen helemaal afwachten, Or, normaal, heb, normaal heb ik toch hier te blijven. Ik woon 18 jaar en mijn kinderen zijn hier. En mijn vrouw is hier. Ja, en mijn vrouw is Belgisch. En mijn kinderen zijn Belgisch. Mijn vrouw is hier geboren. Mijn kinderen zijn hier geboren. Gewoon, ik heb... Ja, en mijn zoon is drie jaar en mijn dochter is zeven maanden. Ja, die hebben, die hebben gewoon controle op straat, omdat ik geen papier heb, die hebben me hier op slot gedaan. Begrijpt u me mevrouw? Normaal is het toch recht in België te blijven, dus maandag 31 januari gaan die mensen mijn land opsporen Om twaalf uur. Om twa ja, om 12 uur s morgen. Uh, als ik nu niet ga, dan gaan die mijn handboeien doen, maar ik heb hier al veel mensen uh, gebeuren, die doen hun handboeien en die beginnen gewoon daarop te kloppen en te slagen, omdat die niet willen terug naar hun land gaan. Dus ik, ik wil niet met zo, zo slagen en dingen. Ik heb gezegd, ja, dat is goed, zal wel terug gaan naar mijn land, maar zonder geweld, zodat die me geen handboeien doen en geen geweld gebruiken begrepen mensen. Ja, ik heb dat daar gezien, daarmee ja, die gebruik ik wereld En ja, daar is een paar dagen geleden mijn ook een uh, hart hard aangepakt en zo. Dat is echt moeilijk hier, ja, dat is niets te doen. Ja, so, dat is niks voor mij hier te pas Mijn zoon verjaart nu op 5 februari, die wordt vier jaar, ik kan daar ook niet bij zijn. Dus ik heb gewoon gezegd, oké, okay, is goed, ik zal wel naar mijn land gaan. Ja, ik weet dan niet wat gaat gebeuren, ne? Ik zal die wel eens hard missen, mijn familie. Ja, en zeker mijn dochter van zeven maanden. En mijn zoon die, die naar school. Mijn vrouw is alleen nu, moet ze alleen voor zorgen. En die staat alleen, die heeft help nodig. En niemand kan haar helpen. Dan moet ik hier, dan moet ik hier zeker nog zeven, acht maanden wachten. En dan misschien kunnen ze iets doen, maar denk ik van niet. Maar ik heb ook veel jongens gezien gebeuren en die helpen niet. Die pakken gewoon geld van ons af en die helpen niet, de advocaat begreep je me, vraag? Ja. Nu ik mijn nummer, nu heb mij niet meer, misschien, en, en, en, en ik mijn nummer misgekend en ik kan je ook contacteren. Ik ben die jongen die wijt met de witte trui met de cap, met fila. Dat ben ik ik. Ik ga op zenders naar wij. Oké? We zijn van andere kant waar de camionet staat waar zo magelachtspriker of zo. Maar wel daar ben ik, met witte trui zo, fila met kater op. Oké, okay, ik zal het even zeggen. Beter, we mogen. We zijn niet beter. We zijn niet beter, maar jullie kunnen niet beter. We kunnen niet niet beter. We niet